Jan van der Putten met het NOS Journaal. De VVD is met 33 zetels opnieuw de grootste partij. Volgens partijleider Rutte heeft Nederland hoog gezegd tegen het verkeerde soort populisme. Volgens hem is de VVD boodschap overgekomen om Nederland veilig, stabiel en welvarend te houden. De PvdA leidt een ongekend verlies. De partij gaat van 38 naar 9 zetels. PvdA-leider Asscher noemde dit ongelooflijk teleurstellend en dramatisch. Volgens hem is het nu tijd om de wonden te likken... en zal de partij snel weer nieuwe energie vinden. De PVV wordt waarschijnlijk de tweede partij met 20 zetels. Geert Wilders zegt dat hij gehoopt had op een betere uitslag... maar dat hij wel een van de winnaars is. De PVV wordt op de voet gevolgd door CDA en D66. GroenLinks boekt de grootste winst uit de geschiedenis van de partij en gaat van 4 naar 14 zetels. Apeldoorn is de meest gemiddelde gemeente in Nederland. Als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen en de uitslag van de stad kwam van alle gemeenten het meest overeen met de landelijke uitslag. Op Urk was de grootste afwijking te zien. Daar werd de SGP veruit de grootste partij met 56 procent. De VVD, landelijk de grootste, kreeg op Urk maar een kleine 2 procent van de stemmen. In het buitenland is opgelucht gereageerd op de verkiezingsuitslag in Nederland. Verschillende Europese politici zeggen in een eerste reactie dat ze blij zijn dat anti-Europese partijen de verkiezingen niet hebben gewonnen. Premier Rutte wordt gefeliciteerd met zijn overwinning. Ook in de buitenlandse media klinkt opluchting door. Volgens het Amerikaanse persbureau EP heeft anti-islamoproerkraaier Geert Wilders een onverwacht tegenvallend resultaat gehaald. Dan nog het weer. In het binnenland veel zon. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt in de ochtend wat motregen. S'avonds gaat het harder regenen. En het wordt morgen 9 of 10 graden. Dit was het NL. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We zijn, we zijn Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit een uh, niet helemaal zondag, maar dat komt straks wel. Uh, Zandvoort uh, bij Hotel Hoogland uh, hebben we Goedemorgen Zandvoort. Uh, vandaag uh, met Gerrie Rutte. Goedemorgen Irene Jaar. Jarige... Goedemorgen. Uh, wat gaan we vandaag doen? Uh, er zitten al twee heren bij ons uh, aangeschoven. Met een primeur. Met een primeur, dat wordt een heel uh, mooi verhaal. Uh, daarna komt uh, Victor Bol praten. Ja, ja er is uh, de 400000 ste bezoeker hè, in het Juttersmuseum. Ja, veel hoor. Ja. En dan hebben we vanavond speelt Hildering Jeugd met man en muis. En dan komen Daniek en Jeroen over praten. Ja, dan krijgen we het nieuws en dan krijgen we een uh, tweede uur... Uh, ja, in het kader van de landelijke verkiezingen hebben we nu uh, voor Nederland, hè, VNL... waar Jan Roos de partijvoorzitter uh, van is. Partij, uh, en daar hebben we Ronald van Tichelen. Hij is een zandvoorzitter en hij staat op de kieslijst. Aha, nou, dat is wel heel spannend. Dan komt erna... Uh, uh, er is gesproken over de Haltenstraat bij een buurtsbijeenkomst... en ja. uh, gemeentesecretaris Ankie giespoor die komt daarover vertellen. Ja, want maandag is er een uh, buurtbijeenkomst. Ja, en we met het uh, trio Clement, uh, Hans Rijmers, komt daar Uiteraard Moeten komt Moeten wij nog even huishoudelijke mededelingen vertellen? Ja, we zijn nog niet ja. klaar ja. met de huishoudelijke mededelingen. Kasper Geurensen, die heeft vandaag de techniek uh, in handen. Uh, heeft zich daar speciaal voor uh, opgepopt. Uh. En aangekleed. aangekleed. <laughs> Helemaal leuk. De redactie deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was in handen van Gerry Rutte. De koffie uh, wordt geschonken door uh, Gert van Kuik en Yvonne Roosendaal. Die weer terug is van ja. vakantie. Welkom Kijk. terug Yvonne. En nu gaan we praten met uh, Marcel Buscher en Danny Keizer. En we gaan het hebben over het Zandvoorts bier. Ja. Het is nog een geheim. Want we hebben hier een glas staan. En ja dat moet nog bedrukt ja. worden. Het ziet er prachtig uit dat glas. Maar ja. Het zegt verder niets. Het is nog leeg. Het is nog leeg, dat ook. Maar we mogen het niet uh, verklappen, hè? We mogen het niet zien nog, want de burgemeester krijgt uh, het eerste flesje uitgereikt, denk ik. Nou, een flesje en het eerste biertje uitgereikt. Eigenlijk? Dus, uh, dat is dan uh, 14 uh, maart aanstaande. Op het Raadhuisplein. En uh, ja. we houden nog eventjes uh, de tijd uh, geheim. Ja, want anders hij komen ze allemaal echt... bier drinken. daar. Ja. Hij, hij krijgt echt het biertje. Krijgt ja, die, uh, ja, we hebben een tap staan. Wordt voor de tap in de fles. Ja, want dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Is het alleen maar op de tap of is het tap en bier? Ja, of de, de tap en de fles? Ja, de tap en fles. En, en, en. Oké. Okay. Nou, ja. dus, uh, dus ja, de, de horeca kan kiezen of ze het op fles willen voeren of op ze een fus nemen. Ja, hoe, hoe is dit ontstaan? Wie is ermee begonnen met deze biergrap? Nou, dat, uh, dat is wel een, een goed verhaal, want uh, ja, ik... ik ik ben al een tijdje bezig om, uh, zeg maar, um, uh, liep ik met het idee van ja, eigenlijk moet Zandvoort gewoon een, een eigen Zandvoorts biertje hebben. Ja, dat is best wel lastig, dus ik, uh, maar ik ben ook een, een hobbybrouwer, dus ik brouw zelf ook bier. Thuis? Uh, thuis, hè, dus ik heb een 35 liter keteltje en, en, en ik ben een beetje aan het rommelen in, in de keuken. Uh, om dan voor Zandvoort voor zeg maar echt een bier. Je de bent gezet. een illegale stoker. <laughs> nou, nou, dat <laughs> zegt hij de rest ook even niet. <laughs> Nee, maar uh, ja, om dan echt te denken dat je voor zand voor heilzand voor bier kan brouwen, dat is natuurlijk een. Uh, dat Op dat een kleine keteltje dat gaat dat niet, niet worden. Mogelijk. Nee. Dus, uh, dus uiteindelijk, uh, ja, heb ik dat een keer verteld aan uh, wat vrienden van me, van dat ik dat graag wilde doen. En uh, uiteindelijk uh, heeft iemand het opgepikt en die is uh, is gaan praten met uh, met Marcel van, uh, cafe, van uh, Rabble. van Ja. En uh, zo zo zijn mm. we eigenlijk. Samengekomen ja. en rabbel van het kerkplein, even voor de ja. mensen die het nog nooit uh, maar wat is dat gezeten hebben speciaal aan Zandvoorts bier. Ja, het is een speciaal, nou, het is een speciaal bier uh, speciaal voor Zandvoort gebrouwen. dus het, het wordt ook alleen maar in Zandvoort verkocht in de horeca. ja dus uh, dat maakt het eigenlijk speciaal. Maar, maar ik ben geen bierdrinker, dus ik weet niet of het nou een andere smaak heeft. Of, ja, in principe uh, wel. Want we hebben ja, in de gesprekken die we gevoerd hebben. Eigenlijk is het allemaal heel snel gegaan, hoor, moet ik zeggen. Want in januari kon ik Danny nog niet, Danny kon mij nog niet. En we zijn met elkaar in, in contact gekomen, inderdaad. En we zijn uh, heel snel het project ingegaan. Want we hadden alle twee met het idee van het moeten komen. En het is heel snel gegaan, en dat blijkt ook wel. Want het is nu half maart en het staat er. En ja, uh, wat is er speciaal aan het Zandvoorts bier? Het Zandvoorts bier, de smaak, het wordt speciaal gebrouwen voor Zandvoort. Het is een draaigehoop bier waarin dus een frisse smaak in zit. Maar we hebben er absoluut rekening mee gehouden dat het overal te drinken moet zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat je gewoon zowel op het, op het strand, als je lekker in het zonnetje zit, als dat je op het terrasje zit in het dorp of bij uh, een restaurantje zit te eten. Eigenlijk moet het over of s'avonds in de kroeg, het moet over dat. Te drinken. Dus ook, ook in de strandpaviljoen, zeg ja, maar. Zeker. Ja, zeker. Als je zegt, het, het moet uh, een, een drinkbaar biertje zijn overal. Uh, is dat dan vanwege het percentage alcohol wat ja, erin andere, zit? Ja, ja. Dus, uh, het is, En ook de toegankelijkheid qua smaak. Ja, ja, ja. dat het niet zo, zo heel specifieke ja, smaak heeft ja. dat je het zeg maar, niet makkelijk kan wegdrinken. Ja, dat klopt inderdaad. Voor de pilsdrinker is het ook uh, heel toegankelijk. Hè, want ja. in principe, de meeste mensen drinken pils. Het is eigenlijk een Ja, biertje. Ja, zit daar niet veel alcohol in? Er zit 5,5% alcohol in, dus het is niet zo dat dus niet veel. als je als je drie biertjes op hebt dat je dan dat je dronken bent of omvalt. Zo. Dat is nee. niet de bedoeling. Het is geen whisky van 40%. Nee, kijk, het is wel iets meer dan pijlsner wat erin zit, maar op zich het is het is te doen. Ja. Het is maar, heel lekker. En dat, dat ontwikkelen van dat biertje, want je bent een hobbybrouwer, zeg je. Um, ga je dan? zeg maar een basis bier maken en ga je dan toevoegingen doen en net zolang dat je zegt van nou Misschien moet toch nog een beetje van dit erbij, een beetje van dat erbij. Ja, het hele brouwproces is misschien... Uh, ja, het is niet heel erg moeilijk, maar uh, ja, daar komt het wel op neer. Hè. Je wil een unieke smaak uh, creëren. En uh, ja, dat hebben we wel voor elkaar gekregen op deze manier. Hè. We hebben natuurlijk ook uh, gewoon hulp gehad van een echte uh, grote brouwer. Ja. Oh. Hè, dus, uh, het is uh, Robert Uileman van het eiltje. Daar wordt, oh je. wordt het mm -hmm. bier gebrouwen. Het is trouwens ook een jongen die zijn jeugd hier in Zandvoort heeft uh, gesleten. Hij heeft op de Maria-school gezeten bijvoorbeeld. En Jullie is hier ook wel bekend in Zandvoort. Dus ja, de, de connectie daarmee uh, met, met Zandvoorts bier was natuurlijk gewoon geweldig. Dus uh, en, uh, ja, we hebben ook heel veel aan hem gehad om, uh, om dat uh, uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen. Heel veel uh, proeven waarschijnlijk, hè? Ja. dat klopt. Dat de ja. heren lachen glimlachen ja. ja. van oor tot oor. Ja, dit, dit is best wel grappig hoe dat allemaal in elkaar gaat, uh, in elkaar zitten. Dat je dus gewoon, uh, we zijn ook bij Rob geweest van, uh, van het wapen. En, ja. en Samen heel wat avondjes nog even doorgebracht om, uh, om nou eens even precies uit te vogelen van nou wat willen we nou precies en hoe gaat het allemaal in zijn werk. Ja en dat, uh, proefen, dat is best proefen. wel een heel reis een, een, Ja dat een, zou niet zo geweest, snel dan. gaan denk ik. Ja. Nee. Je, bent, je bent natuurlijk best wel perfectionistisch denk ik. Nou met, uh, ja het is sowieso als er een dier komt voor Zandvoort dan moet ja, het gewoon goed zijn. Goed zijn ja. Ja, dan, we gaan niet uh, zomaar iets neerzetten omdat dat verdient Zandvoort niet. Dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. En dat uh, is, uh, is gelukt. Als je dan daarmee begint... Uh, dan, en, je, en je wilt dat uitzetten... dan moet je natuurlijk van tevoren wel een klein beetje weten... wat je omzet uh, gaat zijn. Hè? Dus de, uh, jullie hmm. zijn natuurlijk al, denk ik... bij alle kroegen geweest, ja. als ik het zo mag zeggen... Ja. om te kijken of dat ze interesse hebben... en hoeveel ze dan eventueel ja. zouden afnemen... wanneer, ze, wanneer ja. het biertje zover is. Ja. Is, dat, is dat goed en enthousiast ontvangen... of was dat ja. toch wel een beetje lastig? Ik, ik moet echt zeggen dat uh, de horeca in Zand... Die, die zijn dol enthousiast. Dus ze willen het allemaal graag hebben. Ja, okay. En uh, wat dat betreft uh, ja, zie ik dat de toekomst wel al uh, rooskleurig in. En uh, ja, het is toch altijd maar afwachten, hè? want het moet natuurlijk gewoon echt nog uh, gekocht worden. Ja, het, ja. Moet vallen, hè, en, uh, het moet in de smaak vallen. Het moet in de smaak vallen van de ja. zandvoorters. En uh, we moeten het met z'n allen omarmen. Ja. En als dat uh, gebeurt, ja, dan, uh, dan zou het gewoon helemaal geweldig zijn ja, voor ja. deze zomer. In ieder geval. Ja. Maar voorlopig alleen even de horeca, zei je. Ja. Hè? Dus het is niet zo dat het straks, uh, of dat het al heel snel bij de Gallegal uh, ligt ja, of bij, uh, bij de de Dat is zeker niet de bedoeling, want het is ook juist een, een beetje om de horeca weer te versterken. Van om de mensen vanuit het dorp zeg maar ook even naar de, de nieuwsgierig te maken, ja, om het bier te komen ja, proeven. Ja. dan hebben ze gewoon weer een, een goede reden om, om op het terrasje te, terras te zitten, zitten. Ja, of ja. even bij het restaurant langs te gaan, ja. of in de kroeg nog een biertje te drinken. Ja. Alleen moet ik er wel bij zeggen, we hebben, omdat het uh, ja, vrij snel allemaal gegaan is, omdat ik zeg, in januari hebben we elkaar leren kennen en zijn we eigenlijk het traject ingegaan. Januari? Ja. kort hoor. Nu, afgelopen januari? Ja. Ja. Zo. Uh, daarom, het is gaan een race tegen het is En daarom hebben we Alleen, één ding uh, moeten we daar, ja, ons verontschuldigen, ver zeg maar. We hebben niet bij alle horecazaken uh, persoonlijk langs gekund. En op dit moment is daar ook, uh, ja, gezien de hoeveelheid bier die we nu in huis hebben... Ja, we zijn, aan het, wat je net al vraagt van, ja, hoeveel moet je gaan produceren? Dat is nog even aftasten. Dus om te voorkomen dat we zo meteen uh, een droogstand zouden krijgen, ja, ja, dan precies. zijn we niet selectief. Ja, een droogstand geweest. kunnen we niet hebben hier. Het. <laughs> nee, maar we zijn niet selectief geweest, alleen hebben we wel gekeken van, oké, okay. dus niet alle zaken kunnen benaderen. En dat is gewoon ook door het tijdsgebrek en ja, omdat. Ja, bij deze heb je je daarvoor verontschuldigd. Ja, ja dus als we wel zaken zijn die het heel graag willen hebben. Ja, het valt gewoon via de groothandel uh, Melges naam om te bestellen heeft ja waar ja, ja, zijn kunnen ze, we, kunnen in de, we kunnen ze, ze niet allemaal bedienen en we kunnen ja. ze niet allemaal en zeker omdat ik nu nog in de kindervoedsel ja ja ja ja, ja moet gewoon ook af en toe, ja, ja, ja, ja, ja gewoon een beetje voorzichtig zijn maar jullie ja. moeten toch nog promoten denk ik hè dat heb je natuurlijk ook nog niet gedaan hè nou inderdaad dus uh, de promoties dan inderdaad zeg maar de de veertien kun je houden misschien ja nou we we zijn bij de horecazaken langs geweest en ja ze zijn allemaal heel nieuwsgierig maar goed ze ze moeten toch nog even wachten uh, want ja, de burgemeester moet de eerste dier krijgen natuurlijk. En als hij het nou. niet lekker vindt? Uh, hij vindt het zeker wel. Ja, uh, ben ik van overtuigd. ben ik <laughs> van overtuigd, want het is gewoon een heel goed dier geworden. En uh, uh, ik ben er heel erg trots op. Dus, dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. Hoe, hoe moet ik me voorstellen dat je gaat zo'n eerste uh, fust... Heet dat? Nee, dat heet geen fust. Nee. Een eerste ja, fust maken. Ja. En uh, ja. daar komt hoeveel uit? Uiteen zo'n brouw? Ja, dan... nou, ja, of is het is, dat uh, het is nu, uh, in principe is er 3000 liter, en dan denk je van 3000 liter is best wel veel. Maar het is eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee. Nee. Als je dat wegstopt en, in, in flesjes, en, van ja, hoeveel ja, zit er in een, een flesje? 0,3 Of 33? Ja, er ja, zitten 33 37. Uh, ja, uh, ja dat, dan denk je van nou, dat is best wel veel. Ja. maar. Ja, dat, wij moeten ook nog kijken van hoe lang gaat het mee. Ja, het ja. volgende browser moet oh, ja, kan komen? dat is bijvoorbeeld pas over een maand voor het gebrouwen. Dan is het uh, zeg maar een maand daarna is het pas weer klaar. Dus je dus snapt het al een beetje wel dat... Is het wel er dan Zit er, een, zit er een, een, een houdbaarheidsdatum op? Ik bedoel, is het omdat het zeg maar speciaal bier is ook minder lang houdbaar? Nou, het is niet minder lang houdbaar, maar uh, het is een jaar houdbaar. Een jaar houdbaar. Ja, maar dat moet op zijn voor een jaar natuurlijk. Nou, dat ik ga je echt, niet laten staan. Uh, ik ben echt bang... Uh, dat, uh, dat uh, zeker als de zomer eraan komt. Uh, nou, ja, dat, gaat iedereen dat drinken. Dat gaat, dat gaat uh, zeker uh, lukken. En, dus... en, en de prijs, is dat hetzelfde als wat andere bieren? Ja, dat, kost, of wordt het dat is vergelijkbaar met, uh, met uh, andere speciaal bieren. Het ja? is natuurlijk niet zo goedkoop als uh, een Maar ja. nou, Dat is ook logisch. En, uh, het, ja, ja. Dat moet ook niet. Hè? Dat moet ook moet voor, ook, uh... een, het moet gewoon goed conform de markt zijn. En dat ja. is het ook. Ja, ja, ja. Dus uh, daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Ja. En jullie hebben ook een naam, mogen, mogen je mogen nog niet zeggen hè, wat het bier gaat heten. Maar hoe kom je aan je naam? Bier. Zien ah, ja. jullie dat zelf? Of heb je daar een bureau voor? Ja, dat is, uh, dat is uh, eigenlijk best wel uh, grappig gegaan. Uh, <laughs> maar, uh, jullie uh, hebben uh, volgens uh, mij ontzettend veel uh, uh, plezier gehad. Uh, het, Alleen het, al uh, de reis, uh, zeg maar, op de, <laughs> naar dit moment toe, dit dus is al gewoon geweldig <laughs> ja. geweest. Dus wat dat betreft is het al is het, het allemaal waard. En uh, maar het, ja, dat is eigenlijk, uh, als ik eerlijk mag zijn, uh, we hebben via de app zijn we gewoon bezig geweest. Voor, uh, ja. hè, want het is eigenlijk een blond bier. Was dus, nou, eerst misschien zandvoetsbond ofzo. of zo. Okay. Hè, dat dachten we eerst van zandvoetsbond uh, is misschien leuk. Maar uiteindelijk zijn we echt na, ik denk, misschien wel tien minuten uh, aan, dat het aan het door appen <laughs> Dat is leuk en dat is leuk. En uiteindelijk uh, zijn we op de naam gekomen zoals het is. En het is heel toepasselijk voor het Het is een mooie naam, ik ken hem. maar uh, is de, ja. Dus, uh, dus uh, wat dat betreft is het heel herkenbaar. Net zo goed als het uh, etiket wat op het flesje zit. Dus ja. het is heel herkenbaar. Ja, er zit alles in wat de Zandvoort vertegenwoordigt en, en wel Zandvoort verstaat. Dus wat dat betreft uh, ja, is het gewoon eigenlijk... Zandvoort. Echt. Wie heeft het etiket ontworpen? Dat is... Uh, uh Martine? Martina? Martine geest. Die ook de opmaak doet van uh, Zandvoort de krant. Ja, ja, ja. Dus ja, die, uh, en, uh, oh, ja daar heb schat. ik ook uh, gewoon een geweldig contact mee gehad. Uh, hoe dat allemaal gaat. Het is heel makkelijk eigenlijk. En ja. Ja, de mensen weten ook precies van wat je bedoelt. Als je, als je twee woorden zegt, weten ze precies ja. wat, wat je bedoelt. Dat heb je in het dorp. Hè? Dat... <coughs> Sorry. Dat iedereen zeg maar, toch ja. het gevoel heeft van ja. Zandvoort. En dat dan ook kan vertalen in, ja, dat, in ja. een ja. etiket. Ja, is ook goed, en in een, ja, ja absoluut. Zandvoort ja. moet gewoon... We moeten gewoon weer iets hebben om trots te zijn om te worden en uh, te zijn. Er zijn bedoel, er. En, dat zijn we al. Ja, maar, uh, ik bedoel, en dit, ja, ja. dit is hopelijk een toevoeging, zowel voor de hele horeca weer. Ja. En, ja, nou, weet je, mensen die zeggen dat hier nooit iets te beleven is, ja, dat is die kletsen klopt, uh, uit hun nek, ja. Ja. want elke dag er... <laughs> is elke dag druk. Het is altijd een feestje hier. Ja, maar het is ook een geweldig dorp, dus wat dat betreft ja. verdient het dorp ook gewoon een, uh, speciaal bier. Dat ja. we niet meer uh, uit verschillende windstreken van Nederland bieren hier op de, op de tap hebben, waar je af en toe denkt van, maken die ook bier aan? Uh, hoe is het mogelijk? <laughs> en uh, dat we moeten gewoon niet meer. We moeten trots zijn op ons, ons dorp. en We moeten het uitstralen. En we moeten het ook gaan verkopen met z'n allen. En, uh, en we hebben mooi water natuurlijk ook. Hè? En we hebben dat prima is water. Dat bedoel ik. Hè? Dat is toch ook de basis hè? Ja. voor bier. Ja, ook, ja en zeker. En zeker. Ja, want ja. waar komt het, het water vandaan? Is dat is dat bronwater wat gebruikt wordt? Of het water uit de duinen uit de gewoon? duinen denk ik dan ja, ja, ik heb dat niet aan de brouwer gevraagd. Waar het water precies vandaan komt. Maar uh, oh, ja. Dat had ik willen uh, weten. We zullen het we zullen, we zullen, we zullen, we zullen even gaan vragen. Of het echt water is. Ja. Maar uh, ja. Goed, dus Het ja, water is hier fantastisch ja, trouwens. Ja, he? ja, ja. Ik, ik heb wel eens een paar ja. testjes gedaan hoor, want ik, ik, ik, bij mijn kennissen die dan zeggen van, ah, flauwekul, water is gewoon water en het smaakt overal hetzelfde. Ja, het dus een flesje meegenomen hier uit de, uit de kraan en meegenomen naar ja. Bloemendaal en een kin over en naar Haarlem. En gezegd oké, okay, we gaan blind testen. Dus een glaasje uit daar haar en een, en een glaasje ja. uit de fles. En echt waar, alle drie het Zandvoorts water is lekkerder. Ja, er zit ja. toch een betere smaak aan. Het ja. ja, is bijzonder water. Maar we moeten dat er we zijn ook niet helemaal, uh, we hebben ook wel een vooroordeel uh, erover, maar het water is erg goed hier ook. Dat is een feit. Ja. nou ja ik, Natuurlijk, want je vindt je het water wat je, wat je als ik ja, naar bent, mijn broer ga in Rotterdam, nou echt waar, dan ja, neem, ik dus, neem ik een flesje mee hoor, ja, dat vind ik niet zo heerlijk. Zo, zo is het. Nee, goed. Maar gelukkig kunnen we er bieren van maken van het water, ja. Ja. Ja. dus wat dat betreft dat is eigenlijk het mooiste moment dan ja, is het hele proces, en dat zou ik nooit meer vergeten, de glimlach op, vooral ook op Dennis' gezicht, omdat je ja, dat ja, gewoon ziet. Dat we bij het uiltje uitgenodigd waren om te kijken van jongens, jullie bier is klaar. En dan kom je naar oh. binnen. En er staat echt zo'n grote tank van, oh jee. Ja. En er staat een heel voor. klein kruintje open ja, ja. en dan worden twee glazen. Ah. En die jongens allemaal van, jongens, het is goed dat het is goed. En wij staan eronder onderaan en als twee kleine jongetjes in de speeltuin, ja. moet je dat zo zien. Ja. We krijgen het eerste glaasje en Denny ruikt. En hij, hij proeft nog niet, maar hij ruikt alleen aan het glas En nou echt, die glimlach nog. Gewoon oor tot ja, is oor. Ja. Ik had, het was goed. ik ja, dat was gewoon uh, goed. En dat gaf wel een heel bevredigend gevoel van, oké, okay, ja. dit want het, is, want het is natuurlijk wel spannend. Je gaat iets brouwen en je, je weet het proces hoe het gaat. Nee. Maar het gaat eruit, komt en ik bedoel, ja. ja, en je net verkeerde toch iets andere toevoegingen ja. erin. En het ja. eindresultaat is toch iets, ja. iets anders. Nou. Ja. En maar de tweede glas. Nou, en alle twee een slokje. Ja. Ja, waren ja, mijn ja, kinderen ja, Dat was een geweldig moment inderdaad. Ja, ja. ja nou, nou, moet leuk. ik altijd maar afwachten. Wij oh, zijn heel nieuwsgierig. En uh, ja. na dinsdag zullen we ongetwijfeld op de diverse... Media lezen hoe het bier heet. Ja. En wat uh, onze burgemeester ervan ja. heeft gevonden. Ja. Uh, wij wensen jullie in ieder geval heel veel succes. Ja. En uh, nou ja. Uh, moeten maar een keer een biertje komen ook drinken. Dank uh, om te komen. En, uh, ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja, jullie voor de uitnodiging. Maar we gaan nu een muziekje bedankt. draaien van uh, Wonder Jackson. Let's have a party. And USA Je was even anders ja, maar dat kan uit, allemaal gebeuren. Allemaal de volgende gast, goedemorgen. Victor Bol, goedemorgen. goedemorgen Victor. Ja, wat is er gebeurd, de 400000 ste bezoeker. Ja, haast ongelooflijk voor een... Waamezinnig ja, ja, he. Fantastisch ja, waanzinnig. hè. En dat vanaf uh, 2000. Vanaf wanneer? Ja, in mei 2000 zijn we opengegaan. Dus in 16 jaar ja, of vier, uh, ja. Ja. ja. Dat is veel hè? Ja, heel veel. Ja. Het Medemuseum Museum zou er trots op zijn. Nou, dat op deze bezoekers. Ja, ja, ja. Klopt. Leuk. Ja. Maar goed, het is, het is natuurlijk... We hebben geen 400.000 euro verdiend in die tijd. Dan nee. Niet. Want het dat is, is, gratis, een gratis... He? Het is ja. gratis. Ja, dat ja. was de opzet van ons. Ja. Dat het gratis... En het werkt Toe ook, gewoon... he? toch ook. Uh... Ja, er is, is geen drempel meer. Nee. nee. Ik, ik zie wel... Uh, ik ben natuurlijk ook wel eens binnen geweest. En uh, ja, voor mij is het kijken naar de dingen... die dan mij ook weer steeds verbazen. Ja. Ja. En dat zie ik bij mensen die daar ook rondlopen. Dat ze zich verbaasen ja, dat, dat ze dat daar ja. aantreffen, dat ze dat daar zien en van. Hè? Heel Want dat, dat, dat realiseren ze zich niet. Dat bijvoorbeeld een gebied waar er heel veel van uh, zijn uh, gevonden Volgende op het strand. Ja? Ja. Dus ook... Als je de eerste exemplaar tegenkomt op het strand met wandelen, ben je verbaasd. Maar na drie, vier, dan uh, denk je, nou, het hoort kennelijk op het strand te liggen. Ja, mensen, uh, ja. ja. verliezen ho gebits. Ho ja, ja, ho dat... Hoe je het voor elkaar ja, krijgt, is ja. mij een beetje een raadsel. Maar, uh... Ja, de verhalen gaan als je het water inloopt en er komt een golfje tegemoet en die slaat tegen je borst staan. Oh, no. oh, ja, ja, ja, ja. Oh, okay. als die dan niet goed vast zit ja. dan vliegt hij eruit ja. Hoor je nog eens wat. Nou goed, van het gebed naar de andere dingen. Wat zijn op dit moment de bijzondere dingen die je hebt liggen? Ja, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Elke bezoeker heeft een ander idee van uh, wat is bijzonder. En, uh, ja, een van de, de trekkers is wel waar mensen ook al op afkomen. is uh, Dat uh, stuk uh, ja, metaal wat ooit gevonden is op strand. Wat uh, dachten dat het van een uh, bommenwerper was. En achteraf bleek door de nummers dat het van een... Uh, een arm was van een draagraket die naar Mars geschoten is... waar een camera aan heeft gezeten. Echt? Waar? Ja, dus dat is oh. heel bijzonder. Dat in de oceaan en uiteindelijk vinden wij dat hier op het strand. Dus uh, een van de jutters uiteindelijk. Ik heb het zelf niet gevonden. Maar ja, als je dan die, die nummers googelt op internet. En er komt dan uh, tevoorschijn dat het uh, daar vandaan komt. dan heb je toch een bijzondere vondst gedaan. Ja, ja, ja. En er zitten leuk verhalen aan. Natuurlijk. En wat, zijn eigenlijk, wat, wat is het meest bijzondere in al die jaren? Wat, uh, dit onder andere, maar... Ja, wat ik heel bijzonder vind, zijn dingen uit de natuur... die zo ontstaan zijn. Brokken hout die aanspoelen van een oude bomschuit... die helemaal uh, aangevreden nou, zijn. Ah, dat wormen ja. en een heel andere vorm hebben gekregen. Komt dat dan dat komt van dus. de bodem? Zeg ja, maar. komt echt uit de bodem met, ja, ja, ja. met bepaalde windrichtingen... Ja. en. Uh, golfstromingen ja, dat het los en ja. zo ook ja en dan krijgen we dat weer als cadeautje op het strand ja. Ja. en flessenpost Daar komt ook nog veel flessenpost voor flessenpost komt nog steeds voor in het museum hebben we een hele wand met ja, verschillende ja. berichtjes ja dat blijft natuurlijk leuk, leuk. en wat is het bericht uh, het verst weg uh, ja we hebben dat er hier gekomen is we hebben flessen van uh, heel ver weg. Maar dat kan gewoon niet. Want die zouden dan via de Middellandse Zee een omweg ja. tegen de stroom in moeten maken. Dus om die hebben een klein heen, beetje vals even, gespeeld. Nou waarschijnlijk komen die van vrachtschepen ah, af van ah, Filipijnen. Okay. Die je dan uh, zeg maar op de Noordzee of uh, zeg maar uh, boven de Noordzee in Engeland een flessenpost in de zee gooien. Ja. En dan heb je Filipijnse flessenpost. Maar ja, het komt er niet niet vandaan. Natuurlijk, nee. vandaan. Nee. Ja. Grappig ja. ja en, so en soms is er ook wel eens een, uh, een lading he, van een schip. Wat, uh, ja alleen kost... dat wordt steeds minder. Ja? ja? een paar jaar geleden natuurlijk uh, toen uh, met die uh, schoenen allemaal op tessel. En Terschelling, dat weet iedereen nog wel. En een drietal dagen later kwamen ook die schoenen bij ons aan, omdat de wind richting gunstig was. Ja, dat komt eigenlijk niet zoveel meer voor. Maar waarom voor. gebeurt dat dan niet meer? Nou, het, ja, de, de vrachten worden veel beter ja. beschermd. Ze zitten in containers ja. en die zitten goed ja, vast. vast. Ja. Ja. ja. ja. Ja, er zaten ja, uh, soms hele mooie dingen wel bij. Hè, als ja, soms meer. Op, uh, ik weet nog, het ja. de periode was ik nog een klein jongetje. En uh, Draaier, dat was een van de vrachtwagenchauffeurs op strand die de huisjes uh, deed. Die kwam een vracht tegen uit China vandaan. En dat was allemaal prachtig mooi houtsnijwerk. Dus hij had van alles meegenomen. En wandelstokken, en die zijn ook nog in het museum te zien. En uiteindelijk had hij zoveel stukjes hout verzameld. En uh, hij was ermee gaan puzzelen. En dan bleek dus een stoel te zijn in elkaar gezet. Oh, oh, okay. En dan had je in de stoel het uh, huidssnijwerk. Werken mag mag je draken. het meenemen eigenlijk? Ja, officieel of is, het? is het eigendom oh ja, ja. van de burgemeester. Ja. Dat is zo luidt ja. het Jutters, okay. uh, de wetgeving zeg maar, ja. maar Hoofdstrand vonden dat is burgemeester. Oké, okay. maar het maar ja. wordt wel meegenomen natuurlijk. Ik denk als wij nu alle spullen bij de burgemeester zouden afleveren dat ook niet blijft mee woord, ik nee. Ik, <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik, ik loop elke ochtend uh, wel bijna op het strand en uh, in, de, in de winter uh, is het redelijk. Dan vind je nog wel eens een keer een dingetje, weet je wel, uh, een, een stukje plastic of wat dan ook. Maar in de zomer is het natuurlijk wel vreselijk wat er allemaal op ja, achtergelaten wordt. Afval heet ja. Toch heel veel he? ik heb ook, ja. in, de, in de zomer heb ik altijd al een plastic tas ja, bij me. Waar ik het te allemaal te in doe en dan gooi ik het bij, boven bij de las gooi ik het in de prullenbak. Ja, dan zijn er niet de fondsen die hier wat tegenkomen. Als nee, hoe, hoe, hoe mensen in godsnaam een luier achter op het strand kunnen achterlaten. Dat snap dat ik dus echt niet. Doen, nee. En ja, goed, s'avonds gaan mensen ook wel eens drinken. Die gaan op het strand zitten en maken een feestje. Volgende ochtend ligt het blikjes. En dan zonder briefjes erin. Ja, helaas. Ja, dat, dat is geen leuke post. Maar goed, we proberen maar. dan ook in het museum te laten zien de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen van vervuiling. Daar hebben we ook wel eens een thema over gehad. Ja, ja en we mogen ons uh, rijk prijzen dat we ruim 13 vrijwilligers hebben. Ook ja. achter de schermen die dingen regelen om het museum en te kunnen houden. Ja, bijzonder. Dus uh, daar he? zijn we trots op. Ja. Je hebt zelf... ook wat levende dingen er, hè? Daar. Ja, we hebben een aantal uh, aquaria en uh, een aantal mensen hebben daar de zorg voor. Ik val af en toe een keertje in als het Nodig is dus achter de schermen ben ik eigenlijk uh, helemaal niet zo belangrijk af en toe een paar keer per jaar als voorzitter uh, de hamerslaan en zorgen dat de vrijwilligers er naar hun zin hebben een keer uit eten om ze te verwennen en, uh. Maar doe jij nu die strandtochten doe jij toch nog wel of ben nee, jij ermee gestopt? Nee, ik ben er helemaal mee gestopt. De okay. Bram Molenaar heeft dat overgenomen, ja, ik heb die nog een keer het overgenomen en die doet het ook een keer ja. En, ja, dat was heel leuk. Klopt. Ja. Ja. Ja. Nee, Bram Molenaar heeft oh, het nu overgenomen. Wat je in het museum hebt, hoe, hoe, hoe komt dat? Is dat, is nou, een dat... aantal uh, ja, vissers van Zandvoort die met hun uh, kroon het water in gaan om genalen te vissen. Ah, komen wat visjes tegen die... en die houden dan apart voor het museum. Komen ze brengen of als Bram met een school gevist heeft, kompies, en bij ons in het aquarium leggen. Ja. Dat zijn dan postzegeltjes noemen wij dat. Kleine platvisjes visjes en genalen en dingen. Hebben en die... die een kans van overleven? Ja, in want bij uh... ons gaan ze uiteindelijk als ze 30 of uh, 25, 30 centimeter zijn, gaan ze weer in een Emmertje terug, uh, de, terug zee. de zee. Oh, ja. Goed, oh, uh, opge opgekweekt dus en... Oh, leuk. verzorgd Klaar voor de grote wereld en dan mogen ze weer terug. In een kraamkamer die een beetje beschermd is. En dan uh, kunnen ze de grote ja, vissen. voor kinderen is dat in. natuurlijk super om dat te zien. Dat ja? Want die, ja. Maar niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen. Die zijn verbaasd van: uh, Hens, dat zwemt dat zo dicht bij de, bij de kust? Ja, je ja? ziet zoals op stand. En zijn die ook nog bijzondere vissen die nog hier Ja, de, komen? de Pieterman is een van. Ja, nee, die komt ja, ja, ja. meestal in de periode van de zomer. Komt hier voor de kust. Nu al een tijdje niet echt actief hier rond. Maar die heb je niet in het aquarium. Hem zit, Heel wel? af en toe hebben we ze wel, ja. Ja, want ja. het is een hele moeilijke vis om zeg maar, te voeren. Dus uh, we kunnen ze een aantal maanden aardig in leven houden, maar op een gegeven moment houdt het toch op. En want, wat, wat, wat, wat geef je die vissen dan te eten? Nou, we gaven ze inktvis, maar doordat, hoe uh, ja, heette die, uh, orkaan, Egor, of uh, in ieder geval van een tijdje terug, die heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor de visserij op inktvis uh, heel beperkt was gebleven. Dus er uh, was geen aanvoer meer, dus ook niet meer te krijgen, ook niet op de markt. En, uh, dus we zijn overgegaan op uh, panga Goedkoper. En uh, ja, ze gedijden er goed ze. bij, dus... Uh, ja. ja, grappig. En zeehonden? Zeehonden, ja, die komen steeds meer op strand. En wat ik heel jammer vind, is dat uh, de mensen eigenlijk van uitgaan dat, uh, dat het zielig is... dat er hier dan een zeehond is Laat en het strand ligt. Niet, nee. En uh, meteen nee. iedereen bellen van hij moet gevangen worden... want hij moet naar Pieterburen, want het is zielig. Ja. Nee. Die is onder horie van nature. Vroeger uh, ze zag je er uit, veel hè, meer. en dan uh, gaan ze weer terug. En is een ja. periode geweest dat er heel versterkt was door de virusziekte. En uh, ja, de dat populatie is nou zo immens gegroeid ja. dat ze uh, ja, gewoon verdwijnen van de, de eilanden van Texel. En ja. toch een andere leefrijf. Ja, als aan, ze zoek, aangevreten he? zijn. Want ik, ik heb dat ja. zelf ook wel eens gehad. S ochtends vroeg dat er dan eentje lag en die ja. was zeg maar, bij zijn keel helemaal aangevreten. Ja, maar dat doen de vossen. Als ze aanspoelen op strand. Ja. Als, ze, als ze ziek zijn. ja. ja. Vossen gaan aan het strand. Of ze worden door uh, bescharen door visserij, want ja, dat ja. gebeurt natuurlijk ook als ja. een, een grote scheep moet ja. net uit. En dan kun je gerust bellen, want dan haalt de gemeente ja. ze op, hè? Ja, dan heb je een speciaal uh, team voor het uh, zeehonden van ja. strand verwijderd. Ja. ja, je uh, kan het beste gewoon even naar de, uh, naar de strandtent gaan, want die hebben bijna allemaal wel het telefoonnummer van uh, de, de, de, nou ja, de ja mensen die dat ophalen. En, uh, dan ja, want het was zo'n oude zeehond, hè, die altijd hier lag met, die, met dat nummer, hè? Nou, er zijn er verschillende. Oh, zijn er verschillende. Ja, die lag hier ook. Ja, verschillende soorten zeehonden ook, want er zijn ook een paar hele grote, die zie meestal meer bij Engeland. Okay. Maar die doen, uh, ja, die doen het hier goed. Dus, uh, ja. Nou, dat, dat is de, alleen maar rust. En de planning is om maar, ook een rustgebied te creëren in de zuid. Speciaal dat ze daar voor de kunnen... kunnen ja, ja. ja, ik weet niet hoe ze dat willen doen met een bordje van... Je je ja, je Hier mag je rusten. <laughs> ik zeg altijd, als ze een zeehond is... gelopen met de grote boog om haar heen. laat hem liggen en, uh, en prima. Ja, het is dat is het lichter om warm te worden, uit te rusten. En, uh, ja. Na een paar uur gaat hij weer terug de zee... want dan krijgt ja. hij toch weer honger. Dus. Ja, het is ja zonder. met zonder. honden natuurlijk, ochtends vroeg... Is, is het nog wel eens een uitdaging... omdat die ja. dat dan ook niet snappen... dat ze daar uit de buurt moeten blijven. Maar goed. We nou, dus vinden ja, dat interessant... Ja, natuurlijk is dat interessant, maar hij, ze, ze, ze grauwen ook meestal wel dan. Ja, het blijft een wild dier. dus het is een wilde ja, je moet er ook niet helemaal als mens en niet met je handen naartoe, want uh, ja. ze hebben echt uh, behoorlijke tanden. En het Juttersmuseum, dat is uh, verbouwd hè, een paar jaar geleden? Ja, uiteindelijk uh, is dat nu had het een beetje een lastige start in het begin ja. in 2000. We hebben nog wel voeten in de aarde gehad bij de gemeente om het rond te krijgen. Nou, uiteindelijk zijn ze omgegaan en ja omdat ze het wilden proberen. Nou, dat bleek in het beginjaar al een succes te zijn met uh, hele hoge aantallen bezoekers. En een aantal jaar daarna ja, wij groeiden we een beetje uit ons jasje vandaan. En uh, beneden was het nog steeds een ruimte waar alleen maar opslag stond van ja. oude kindermeubeltjes van, ja. uh, van scholen. En uiteindelijk uh, ja, hebben de gemeente zover gekregen dat ze geïnvesteerd dat hebben dat in de trap wordt. naar beneden. En ja, toen hadden we ja, opeens mooi. een dubbel zo groot museum. Ja. Is dat voldoende nu? Of zeggen jullie van. Ja, uh, ik denk het wel. Ja. Kijk, we hebben nu zeg maar. Zo'n ruimte dat we alles kunnen laten zien wat we hebben. En af en toe wist het En we hebben nu ook de bunkerploeg natuurlijk. Wat ja. ook heel veel mensen uh, trekt en, uh, en interesse voor hebben. Ja, moet je nog groter? Ik denk Bij het niet. Het wordt alleen weer moeilijker. Want uh, ja, je hebt nu 13 vrijwilligers waardoor je een rooster kan maken. Ja, dat is uh, redelijk. Zijn beperkte uh, tijd te hoeven investeren in het museum. En soms is het nog moeilijk. Dus ja, bij deze ook meteen een oproep van mensen die luisteren. En misschien uh, denken van nou, het is misschien wel leuk om ook bij het museum te komen. Het, ja. Je hoeft niet elke week, maar al is het één dag in de maand dat ja. je denkt van nou, leuk. even een ander plekje. En wat, wat doe je als vrijwilliger? Je, je ontvangt mensen? Het is heel ja. divers. Je kan mensen ontvangen bij de balie. En als je niet verder wil, nou, dan hou je je daarbij. Uh, je kan groepjes rond, rondleiden als je het leuk vindt om een kindergroepje te rond te leiden. Ja. Edwin, die hadden we laatst, die is al een tijdje bij ons... maar die vond het een beetje eng om zeg maar, met groepjes rond te lopen... in het museum dingen te vertellen. Dus ja. nou, toevallig een paar weken geleden was er een school... en uh, Ludin wilde heel graag uh, erbij zijn. Dus ik heb een beetje te, ja, de, de trucjes laten zien... die je kan doen om kinderen te animeren ja. als je daar rondloopt. Ja, een en ik vond het prachtig, gehouden. ze hebben die dag ja. uh, meegemaakt... en uh, ze willen het nou vaker gaan nou, doen. Dus, nou, Even over de openingstijden, ja. die zijn uh, zomers anders dan... Uh, in de winter? Ja, er zit niet zoveel verschil in hoor. Woensdagmiddag sowieso van half twee tot uh, vier en in de weekenden van uh, twaalf tot vier. En dat is eigenlijk een beetje de richtlijnen waar de mensen zich op kunnen richten. En ja, in de vakantieperiode Ja, dan, eens, uh, dan heb je meer openingen alle dagen. Alle dagen. Ja. ja. Nou, is eigenlijk nog best een bescheiden tijd dat jullie hier ja, open zijn. Toch? Ja. Maar dat, ja. nogmaals, als je dan dertien vrijwilligers hebt en je moet een rooster maken, dan ja... Is het nog lastig. Is het ja. best ja. nog lastig. Zou je, wanneer je meer vrijwilligers hebt, ook langer open kunnen gaan of zeg je van uh, nou dat is goed dan zo kunnen we de discussie binnen de binnen de groep want we hebben natuurlijk redelijk uh, vaak uh, vergaderingen over hoe en wat het gaat ja. ja en dan wordt het gewoon makkelijker dan kan ja. je ja, wat zeggen van je joh ja. Uh, ja. nou bij deze dus uh, de oproep voor uh, vrijwilligers ja. wie weet dankjewel Victor graag gedaan super dat je ja. er geweest bent succes met gefeliciteerd met uh, uh, deze kant ook uh, namens de voorzitter aan alle vrijwilligers dank jullie voor jullie inzet ja kijk vrijwilligers, zonder vrijwilligers is dit door nee, het niks hè he? is nee, er niks is helemaal op taal zitten? Ja. Ja. Muziek. We gaan uh, Sailing Home van uh, Piet Veerman luisteren.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 The fact that I love you, I do. I hear they say, doesn't kill you makes you stronger." I must have the heart of a lion, sifting through love with me.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 gaan spelen met man en muis. Jeroen en Daniek. Jeroen en Daniek. Ja. Welkom. Wat leuk. Ja, ja zeker. Ik ook. <laughs> Wat is met man en muis? Waar gaat het over? Nou, het het Wie hemmer. vertelt het? Ja. Oké, okay, nou ja, het gaat zeg maar over een herberg uh, en dat staat te koop. En, uh, nou de, het is een beetje een raar huis. Het is een beetje. Het is van een boerderij. Geheimzinnig weet, of zo. Geheimzinnig. Het heeft inderdaad wel een beetje zijn geheimen. En het wordt en nou ja, er gebeurt van alles in dat huis. Onder andere een moord, maar ook uh, omkoperij en allemaal. Weet je, van die gekke dingen die gewoon niet echt helemaal goed zijn. Die niet echt kloppen. Maar met een spannend plot dus. Ja, zeker. Dat is al een reden om te komen, lijkt nee, maar me. En wat speel jij dan, uh, Daniek? Wie ben jij? Uh, ik speel Willy Koopmans. Ik ben de makelaar. Dus ik oh. zorg... Uh, je gaat die herberg is. verkopen? Ja. Oké. Okay. En jij, ja, je, weet, je weet dat het, dat het niet goed is, hè? Nee, daarom moet ik ook wel een beetje aandringen om het te kopen. Oh. <laughs> En, en Jeroen, wat ben jij? Ik uh, jij speel Genius Boosma. Ik ben de boze buurman en ik heb oh, er wel in mijn handen. Ja. Ah, oh, oh, dat is een leuke rol lijkt oh, me. jee. Hé, <laughs> hey, hoe lang zijn jullie al bezig met, uh, met dit stuk? Um, vanaf september volgens mij al. Vorig jaar? Ja. Zo, dat is hard werken, hè? Ja. En dan elke week uh, repeteren? Ja, elke dinsdag. Elke dinsdag. Zo, pittig. En met hoeveel spelen jullie dit, uh, dit vijftien. stuk? Nee, nee. Vijftien. Vijftien. Dat is een vaste groep. Of is het wisselend? Ja. Nou ja, er zijn wel op een gegeven moment rollen weggevallen... en dan werden die weer ja. opgevuld. Maar we zijn nu wel helemaal compleet. Ja. Leuk. Maar, dus de jeugdafdeling speelt in zijn geheel, zeg maar, dit stuk. Ja. Kan ik ja. dat zo zeggen? Ja. Allemaal. Zo. Ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Want bij de, bij de volwassenen is ja. het natuurlijk dat er steeds andere mensen een rol krijgen. Maar bij jullie mag iedereen aan de bak. Ja, zeker. En, en vanaf hoe oud kun je spelen in de jeugd? Um, volgens mij, vanaf de, als je in het eerste leerjaar zit van de middelbare school, kan ja? je naar de Wim in komen. Okay. Ja, vanaf 12 jaar 12. tot en met 18. Ik, Ach, ik, ik, de ik de bak, zie ja. ook wel eens kleinere smurven daar op dat toneel rondlopen ja dan 12 die zijn, maar, die of, maar die zijn alleen maar hebben een bijrol of die die doen maar nee. uh... um, nou ja dat was wel een aantal jaar geleden was er wel um, oliver twist volgens mij het was wel met kleinere Klopt. Maar daar was ik zelf niet bij, dus daar kan ik ook niet over zeggen. Nee, ik ook niet. Nee. En is, goed, het, vanaf... is, het niet, is het moeilijk? Want je, hoe, lang, hoe lang doe je eigenlijk? Hoe lang zit je al bij uh, de Nou, zeg maar, uh, dit is mijn eerste echte jaar, want vorig jaar deed ik al mee, alleen was het een soort invaller. Oké. Okay. Dus ik doe het ongeveer twee jaar. En ik heb altijd al long gehad, zes dus en Ja. En, en jij uh, dan? Dit is mijn derde jaar. Ja. En jij bent hoe oud? Ik ben nu 15. 15, dus nog een paar jaar. En ga je dan door naar de naar de volwassenen, denk je? Ja, ik wil wel heel graag naar de volwassenen. Dat is wel toe. leuk hè? Ja, dat is echt leuk. Ja. Ja, het is natuurlijk wel heel goed dat je dan ja. zeg maar zo jong kan beginnen. Ja. En dan ben je Doorstroom. natuurlijk zo, uh, nou ja, bijna uh, geroutineerd. Ja, en echt met je, een hechte groep ga je dan ook. Met een goede groep, ja. groep ga je dan uh, inderdaad. Dat is uh, gewoon door. altijd leuk. En elk jaar spelen jullie dus weer een nieuw stuk. Ja, elk ja. jaar weer een nieuw boekje ja. een stuk. Wie zoekt dat uit, die stukken? Uh, Volgens mij de regisseurs en de ja, mensen die daarmee Beetje De bestuur. Wie ja. is de regisseur van dit stuk? Uh, Thea van der Woerd. Als we dat goed zeggen. <laughs> ja. ja, Thea. Ja, ja, ja, ja. Dus er is een andere dan voor de volwassenen? Ja. ja, volgens mij wel. Nou ja, het is natuurlijk best wel veel werk. Elke dinsdag. Nee, nee, nee. J Jullie zitten op school natuurlijk ook. Dus ja. dat moet je erbij, erbij uh, ja. doen. Moet je thuis ook je, je rol gaan leren? Of, of ja, is dat... zeg maar meestal is het eerst twee of drie repetities Dan hoef je niet echt te leren. Dan ga je het gewoon even lezen, spelen, ja, precies, ja. even doorlezen. En daarna moet je wel echt gaan leren. Ja alles letterlijk gezegd volgens het script of zitten jullie ook wel eens een klein ja. beetje te improviseren? Ja, we proberen natuurlijk wel alles letterlijk te zeggen, maar omdat je zoveel tekst hebt, valt ja. er af en toe wel een ander woordje te Maar dat is niet, niet erg. Maar dat maakt het nee. natuurlijk ook wel heel grappig hè, want als jullie met ja. elkaar zijn en er iemand doet in een keer iets anders dan dat er staat, dan ja. dus, dat ja, zie je ook wel eens dat, ja, dat, he, dat, dat ja. er enorm gelachen wordt bij jullie ja, ook. Dat ja, dat ging dat... gisteren, een beetje mis. Ja. Ja? Ja? ja? Oh, moet ik al op? Ja. Oh, ik ben te vroeg op. Ja, ik ben mijn clue kwijt. Ja. Maar ja dat geeft toch niet een souffleur, hè? of een souffleuse ja, ja. zitten. Dus uh, ja. jullie hebben wel hulp. Uh, wel ja, die helpt ons heel goed. Hoe is het met de kaartverkoop? Uh, Volgens mij wel goed, ja. Ja, voor mij gaat ja. het inmiddels wel goed. Mensen die nog uh, willen gaan vanavond, waar kunnen ze een kaartje kopen? Uh, bij de ingang. Ze oh, bij de ingang. De voor ja. 5 euro. Nou, vijf euro. Vijf euro. Dat is toch van... ja, niet Voor een topavond. Ja, en omhoog, het is voor niks. laat is dan de aanvang 20... en het begint om 8 uur. Oké. Okay. Okay, dus zoals, uh, lopen, zoals uh, altijd. Ja. Dus uh, nou, en is er dan nog een feestje daarna? Altijd. Ja, hè? Het is altijd feest, hè? Ja. Ja, nogmaals, we zeiden het net al hoeveel de beleven. Te beleven is in het dorp. Er is hier altijd wat te doen. Dus hartstikke en in de krocht wordt het gehouden, hè natuurlijk. Ja, hè. Dat moeten we natuurlijk ook ja. nog even zeggen, ja. Maar de kaartverkoop loopt goed. Ja, als het goed maar is, loopt het best wel. goed. Als je goed is, is helemaal familie hè, ook vaak ja, ja, bij ja. zit. Ja. ja, als je de, alleen de familie al neemt, zit de zaal dan is het. Het is bijna half vol. Ja, dat klopt maar goed, maar jullie hebben er wel zin in hè, geloof zeker, ik? Ja, zeker. Iedereen heeft er zin in. Het Is okay. altijd je is een, een leuke met groep hè, ook toe. een leuke groep hè, hebben jullie ja. ook hè? erg gehecht aan elkaar. Ja. Maar dat is ook belangrijk. Hoe wordt nou die rol toebewezen? Hoe kun je bijvoorbeeld, he, gaan jullie dit stuk zien? Of ga je het lezen? En, en, en wordt er dan uh, al door de regisseur of door iemand bepaald van goh, nou misschien ben jij wel geschikt voor die rol? Of hebben jullie daar zelf ook nog een, een, een zeg uh, bij? Nou dus zeg maar van, um, je krijgt de rol, zeg maar we gaan het eerst lezen. Ja. Dan zeggen ze van, oké okay, jij past beste best bij deze rol. Mocht het nou zijn dat je het niet wil of dat het beter kan, dan kan er gewisseld worden. Ja, precies. Okay. En ze dachten, bij jou, dat is de boze buurman. Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. Nou, dat is een compliment. Zeker. Ja. Nou ja, goed, als je, als je inderdaad, uh, uh, zeg maar... Uh, ...van tevoren al uh, kan zien van, goh, die past uh, er goed in? Jij uh, bent uh, de makelaar in speel, hè? Dat, dat is natuurlijk ook wel grappig <laughs> dat ze jou daarvoor uh, kiezen. Wat, wat zijn er voor specifieke rollen waarvan je zegt van... nou ...dat past zo goed bij die persoon? Kun je daar iets van zeggen? Uh, nou, je hebt sommige dingen die er echt heel goed bij passen. Maar ook mijn vriendin speelt mee en die speelt altijd best wel mannelijk. En die is nu echt extreem vrouwelijk... Aha. Dus je hebt ook wel dingen dat het een uitdaging is. Maar ook dat uh, bijvoorbeeld Thea en Martine en Wendy en Joyce zeggen van nou die.. Die past wel bij jou. Hoe zien ze jou wel in? Of juist een uitdaging. Ja, maar jullie speelt. moeten volwassen rollen spelen, ja. hè? In ja, feite. He? Ja, ja, ja. het, het is niet zo dat het een kinderverhaal nee, is. Nee, maar het is een volwassen is, verhaal. Ja. wat door kinderen ja. wordt uh, vertolkt. En, en verdiep je je dan ook in een makelaar? Weet je wat een makelaar is en hoe die doet? Of, of, of, of speel je het gewoon? Uh, nou, we hebben zeg maar tijdens de repetities. hebben we ook even apart gezeten. met uh, Martine onder andere. En even onze rol bekeken. en echt diep gaan in onze. Rol. Ja. En daardoor heeft iedereen ook nu, voelt zich, zeg maar, zijn personage. Je voelt je een makelaar. Zeg ja. maar. als ik op het podium sta... Maar dat dan is goed, want makelaar. ja, je ja, bent toch... Ook je ja. En jij bent een... Uh... Ja. Jullie zijn op zoek gegaan naar een boze buurman Nee, dat is Het inleven was wel echt een hele grote hulp. Want het was wel van, je moest je personage leren kennen. En dat is heel ja. moeilijk als je dat in je eentje moet doen met een stukje tekst in het begin ja. van het uh, boekje van een man die... Boos, uh, een man die Bozema heet, die wel een derde rang gangster lijkt, ja, daar kan je niks mee. Dus nee. het is wel heel fijn dat onder andere Martine je daarbij helpt. Maar je, je kunt dan natuurlijk bijvoorbeeld ook uh, op, op internet kijken naar scènes uh, hè, ja, van, naar van toneelstukken ja. waar er een boze buurman in ja. uh, voorkomt. En dan kan je wel een klein beetje je eraan vasthouden. Of heb je dat gedaan? Of heb je... Nee. Dat <laughs> heb je niet gedaan. Nou nee, ja, goed. Maar ging een tip. Ja. Leuk. Nou... Uh, ja, ik, uh, wij zeggen gewoon, uh, toi toi toi ja, voor vanavond. Ja, ja, en uh, maak er iets, uh, iets moois van. En, uh, ja, dat gaat, leuk, gaat dat helemaal goed. Ik wel, ja. denk dat het wel uitverkocht is uh, vanavond. Veel plezier. Dus, uh, ja, nou, dank je wel. Tot de volgende keer en succes. succes. ja Dank u. Kasper? Ja. Overigens, dus, uh, ja, iedereen in dit uh, ja. geeft niks hoor. Zeg maar, Kees. Zeg, zeg maar, Kees, dus. precies. Tot en met 15 maart, dat is nog eventjes, is er nog de expositie van Mondriaan van Dutch Design in het uh, Zandvoorts Museum. Ja, dan hebben we van, uh, vanaf 1 maart en dat duurt tot 26 april de bloemen-aquarelle-expositie van Suzanne Laan bij Pluspunt. Ja, dat is heel belangrijk. In, in de Vlemingstraat 55, ja. uiteraard. En dan. Uh, 12 maart, uh, dat is morgen. Ja. Hè, daar gaat Hans uh, straks nog meer over vertellen. Het uh, Jazz in Zandvoort met het trio John Clement in Theater de Krocht. Het aanvang half drie en de entree is 15 euro. Ja, dan hebben we bij Rabbel uh, morgenmiddag uh, vanaf vier uur... de laatste editie van de Amsterdamse Mezingmiddag. En, uh, nou, de, van dit uh, het, seizoen, he, Van he, dit seizoen he. en uh, dat is altijd erg gezellig en uh, ja. Nou ja, een lekkere sfeer. Dus uh, als je tijd hebt, ga daar gewoon gezellig naartoe. Nou, 18 maart is de babbelwagen er weer in Hotel Faber. Ja. 8 uur begint het. De entree is 5 euro. De kaarten kun je bestellen bij Marcel Meijer. 06-138-37-000. Ja, en vooral wel van tevoren de kaarten bestellen. Want vol is vol. En het is meestal vol daar. Ja. Dan is er, uh, dat is dan zondag, hè? zondag 19 ja. maart, uh, Automax Street Power op het, circuit Zandvoort, uh, op het circuitpark Zandvoort. Uh, nou, je moet op het circuitpark uh, kijken op de website om te weten hoe wat laat precies, en ja, ja. Uh, wat uh, precies. Ja. Ja. 19 maart ook is er weer de Classic Concerts. En die hebben deze keer Lipstick Percussion Duo in de Protestantse Kerk. Uh, drie uur aanvang, entree, vijf euro. Ja, dat is toch uh, voor niks, hè? Ja, bijzonder. Voor weinig geld. Ja. Dan uh, kijken we al vooruit naar 25 maart. Dan is de 30 van Zandvoort. Dat is een Wordt wandeltocht. Een weekend, ja. Ja, over 18 kilometer. En dat begint om 8 uur s ochtends. En dat duurt ongeveer tot half 6. Ja, en, 6 middags. Dan, ja, en dan de dag daarna. Ja. De beruchte Runners World uh, Run, De tiende editie alweer. En dan kun je kiezen tussen uh, afstanden 5... Of 12 kilometer en er is een nieuwe afstand. 21,1 ja. kilometer. Ik ben niet van de loop, dus ik, ik uh, heb er geen verstand van. Nee. Nee. Voor kinderen is het, het uh, ook nog. Hè. De kids de quieren, en die kunnen 0,9 kilometer. 1,5. Ja, ja dus dus dat, is dat is ook heel, heel netjes. Nice. Ja. Nou, uiteraard is er de eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ooksandvoort. Dat begint om half twee. en dat duurt tot drie uur. En uh, daar kun je gewoon binnenlopen. Ja. En ja, wil je er informatie over? over hebben, dan ga je kijken bij ook Zandvoort of bij www.plus.zandvoort.nl en daar vind je eigenlijk alles wat men daar doet. Ja, en er wordt dus echt heel veel gedaan. Ja, het is echt uh, het is inderdaad heel, heel veel. Heel veel. De eerste dinsdag van de maand uh, heb je ook nog uh, om half elf, digitaal spreekuur. Ja. Waarin je je vragen kunt stellen over je iPad, je tablet, je smartphone. Dus als je een nieuwe telefoon hebt en je komt er niet uit, kun je daar gerust naartoe gaan, ja. ook bij de vlees. Ze helpen je, straat, je daar, helpen je ja, daar ja, fantastisch. Ja. En dan ook elke vrijdag is er medische gymnastiek. Ook bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien ochtends. In de Vleemingstraat 55. Ja, er is zoveel te doen daar. Hè, want je kunt daar bijvoorbeeld ook op bepaalde dagen een kopje koffie drinken met elkaar. Op maandagochtend kun je daar een kopje koffie, koffie inlopen. Ik, ik kan me herinneren dat uh, toen ik nog in de wijkverpleging uh, werkte. Ja. dat er echt mensen. Uh, nou ja, heel graag voor een uh, bepaalde tijd uh, geholpen wilden worden. want die zaten dan helemaal klaar om naar. Uh, de koffie te gaan bij pluspunt. Het is een hele grote groep. He. Ja, Het, is heel Het is heel gezellig. Ja, als je een beetje ja. eenzaam bent of je denkt... Je ik heb een beetje behoefte aan gaan. gezelligheid... dan ga daar naartoe. Ja. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, Kasper. We moeten hem nog even afronden. Nou ja, hebben wat we hebben nog we nog? We, hebben nog uh, we kunnen dit nog terugluisteren. Ja. Uh, op donderdag tussen 8 uur en 10 uur ochtends. Of je kunt gaan naar uh, de website uh, van CFM Zandvoort. Uitzending gemist... Uh, vul de datum en tijd in en dan moet je één uur later invullen. Ja, en dan het is trouwens zo dat je op terug... kanaal 40 ja? van de televisie... Ja? daar heb je altijd uh, CFM. Dat is de lokale zender uh, die dan uh, daar zichtbaar is. Maar daar hoor je dus ook de radio. Dus het is voor mensen oh, dat heel dat makkelijk om... Uh, okay. Ik zet hem thuis altijd op kanaal 40... zodat ik dan de radio deze, uh, kan luisteren. Bij deze is dat. Nou, We gaan er even uit voor uh, het nieuws. En dan hebben we... Daarna uh, een paar gasten. We beginnen zometeen met Ronald van Tichelen van VNL. Ja. En daarna komt Ankie Giekspoor-Verdurmen. En die gaat praten over de Halterstraat En Hans Reimers Jazz in Zandvoort. Met het trio Clement. Uh, tot straks. Tot straks. We gaan eruit hè.